Het weer, overdag wolkenvelden en af en toe zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het wordt zo'n 8 graden. De paasdagen worden wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Human. Hoe word ik wakker in één nacht? Het is een nacht die je normaal... Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik hem met jou. Oh, oh, oh. Hier is Wim Brands. Ja, dit is het vierde euro weer van hoe word ik wakker in één nacht... Een programma van Human in samenwerking met VPRO en Brandstoffen. Denkstation van jonge filosofen voor levensideeën. We zijn er vanuit Café de Smet in Amsterdam tot 7 uur. Geef ons uw vragen door en denk met ons mee via Twitter. En zet het dan bij hashtag Wakkernacht. Mogelijk nemen we dan uw vraag als brandende vraag mee in het komende uur. En straks in het laatste uur tussen 6 en 7 uur hebben we sowieso vier brandende vragen. Het gaat over identiteit identiteit en werk, identiteit en liefde. En uh, dadelijk zal het gaan over identiteit en authenticiteit. En ook het publiek dat hier in het café zit, denkt mee met verhalen en muziek. En u kunt ons bekijken via de webcam op radio1.nl. Klikt u dan nu op webcam of blijf gewoon luisteren. Nu aan tafel, Maarten Doorman. En van Maarten verscheen onlangs Rousseau en ik en... Dat boek gaat over authenticiteit. Nou, authenticiteit en identiteit, dat is meteen een heel mooi onderwerp. Ook aan tafel trouwens, Stine Jensen. Stine die het eerste uur opende en die nu hier zit om vragen aan Maarten te stellen ook. Iedereen heeft een actuele aanleiding bedacht op zijn eigen manier om over dat onderwerp te praten. Nou, Maarten, je hebt er twee gegeven en ik ga voor je kiezen. Je had namelijk het... Uh, Leugentje van Rutte. Die had gezegd, ik heb geen mediatraining gehad. En toen bleek hij ongeveer drie mediatrainers te hebben gehad. Maar we hebben ook gehad John Leerdam. Dat hebben we allemaal kunnen zien. Die werd door een, een, een medewerker van Giel Beelen gevraagd over iemand die vast was gezet. En zei, nou, dat weten we van en dat was allemaal verzonnen. En hij stond met een stalen gezicht gewoon te doen alsof hij wist waar het over ging. En het ging helemaal nergens over, want de kwestie bestond niet. Nou, hij is inmiddels Kamerlid af, als ik het goed heb... Het fabuleren van John Leerdam, Maarten Doorman. En dan hebben we het over authenticiteit en identiteit. Wat gebeurde daar? Ja, kijk, Identiteit en authenticiteit hebben veel met elkaar te maken. Want als je je afvraagt wie ik ben en welke, wat je identiteit is... of je identiteit aan anderen ontleent... en dan komt toch altijd de hamvraag naar voren. En de hamvraag is wie ben ik nu echt? Of wat is mijn echte... En op het moment dat het woord echt valt, dan gaat het over authenticiteit... Een uitvinding van Rousseau, zoals ik in mijn boek beweer. Uh, wat er gebeurde bij Leerdam, of laat ik zeggen... Mijn, toen ik het las, wat John Leerdam overkwam... was mijn eerste reactie overigens eentje van een soort sympathie. Omdat dat altijd een soort... Een uh, uh, soort angst is om te denken: van Jezus, uh, je kunt altijd ontmaskerd worden. Ja. <laughs> en <laughs> en dus ik, ik denk niet, wat is dat stom? Maar ik denk, ja, ik kan me zo ontzettend goed voorstellen dat je overkomt. Je zit in zo'n radioprogramma en dat is ook een format. Je zit daar politicus te zijn. En er wordt een beroep op je gedaan. Dus je zegt dan, die, het is natuurlijk achteraf is het onbegrijpelijk. Die, die, die zogenaamde terrorist heette JablaBla. Bla. Ja. En ik vond ook wel heel geestig. En, uh, maar dat je daar intro... Dus mijn eerste reactie was... Uh, ja, ik kan me dat gewoon zo goed voorstellen. Dat is, je zit daar. Maar goed, uh, het, is, het is een heel mooi voorbeeld... van iemand die op dat moment niet zichzelf is... maar politicus is. En dus spreekt met de stem van een politicus. En misschien heeft hij daar wel verkeerde opvatting. Overnamelijk dat je als politicus altijd moet zeggen: ik heb het onder controle. En, maar in feite is elke politicus die in het openbaar optreedt, en dat is meer en meer zo geworden, uh, is iemand die moet voldoen aan een bepaalde beeldvorm. Dan was dit nog radio en meestal televisie is nog veel belangrijker. En wat een politicus moet doen is uh, authentiek overkomen. Nou, en het is duidelijk dat dat uh, leer dan niet gelukt is, want hij liep in die val. Uh -huh. En het was ook onvermijdelijk, hij moest aftreden. En waarom? Omdat wanneer je je groter voordoet dat je bent, dan is dat een politieke doodzonde. Eigenlijk is dat gek, omdat het er niet zoveel toe, zo toe zou moeten doen. Denk aan ons eerder gesprek over dat werk en de diender van René ten Bos. He, dat is een goede diender, dat ben ik met hem eens. Hij is eigenlijk iemand die de rol van diener goed speelt en niet zichzelf. Dus uh, als John Leerdam een, zijn rol als politicus goed speelt... dan zou het er helemaal niet zoveel toe doen of hij nu wel of niet zichzelf is. Maar liegen, dat is een politieke doodzonde En terecht, denk ik. Aha. Wil je al wat vragen? Ik zag je namelijk iets opschrijven. Ja, maar dat is misschien voor straks. Uh... Hij is wel authentiek, John Leerdam. Ook nee, al dat liegt ik zie hij... wel, Het is helemaal niet voor straks. Ja, ook al liefde hij, is hij toch authentiek. Uh, omdat hij, hij, wij kennen hem als een ijdel persoon. En hij was eigenlijk wel zichzelf, zou je kunnen zeggen. Um, in die zin uh, was hij wel zichzelf. Hij was <laughs> volkomen zichzelf. Maar, maar daarom misschien niet geschikt als politicus. Hij was niet goed genoeg geoefend in die rol, misschien. Vraagteken, teken? Martin. Ja, nou, dus nogmaals, ja. ik heb er een, een heel dubbel gevoel over. En, dat, en ik denk dat je de vinger op de zeerde plek legt. Uh, namelijk, eigenlijk is die in zijn... Omdat hij zo, na, zo naïef in de val is gelopen, komt hij authentiek over. En, want naïviteit is eigenlijk een waarmerk van het authentieke. Net zoals spontane, spontaneiteit. En, uh, en, en daarom heb ik ook een beetje dubbel gevoel over. Dat je denkt uh, van, ja... Je hebt de neiging om een klap op de schouder te geven. Te zeggen. Ja, John had mij ook kunnen overkomen, laten we doorgaan. Hij hoeft toch niet weg. Want hij is eigenlijk zo'n zo naïeve man. En ja, nu. Tegelijkertijd, nu dat ziet, ja. tegelijkertijd, ja, je weet gewoon als politicus, als je dit doet, moet je weg. Ja, maar dus, dus volgens mij, je kunt dus ook te authentiek zijn voor de politiek. Neem Jacoby Lutz. Authenticiteit is misschien in de politiek zowel een aanbeveling als een politie. Leg dat even uit. Je zegt, neem... Nou ja, omdat naïviteit ook onderdeel is van het begrip authenticiteit, is dat in de politiek niet altijd iets wat je... Uh, is het ene leugentje een, geaccepteerd. Dus Rutte komt ermee weg. Maar het andere, uh, dat, dat, dat gaat weer eigenlijk nou, het niet. Het lijkt dus dat je de naïviteit moet spelen. Oftewel, ja. je gaat de authenticiteit spelen. En dat is precies wat er gebeurt. Of waar ik in mijn boek dan uh, ook over schrijf... dat het onvermijdelijk is dat je op het moment dat je authentiek wil zijn... authenticiteit roept altijd zijn tegendeel op. En uh, Rutte speelt zijn authenticiteit heel goed... En uh, uh, John Leeram speelt op dat moment helemaal geen authenticiteit. Is eigenlijk redelijk authentiek, is een leugen, gek genoeg. Wij moeten vertrekken. Dus waar, waar het om gaat bij politici nu, en steeds meer omdat die televisie zo belangrijk is geworden... en omdat het beeld zo belangrijk is geworden, is dat je je authenticiteit... Uh, Presenteert met spin-dokters en mediatrainingen. En doe je dat niet, dan, ben je inmiddels, dan faal je als politicus. Die ideeën zijn niet zo belangrijk. Het is vooral belangrijk dat je in een programma laat zien dat je erg van kinderen houdt en uh, een, een toffe peer bent en je hond aait of weet ik veel. Ja, het is, een is ontzettend. Het is heel ingewikkeld geworden, allemaal. Ja, je het is een fijne balans. Je kunt ook te veel van je ponies houden, zoals Henk Bleker. En dan denken wij, oké, okay, nu, nu ben je gewoon te authentiek geworden. Weet je, dan krijg je die, dat ja. leerdam-effect eigenlijk. Nou, maar de vraag is of de kiezer hem daarop gaat afrekenen. Want wij zitten daar nu wel allemaal ons enorm aan te ergeren. Maar als je denkt aan iemand als Balkenende bijvoorbeeld. die dus er zo ontzettend klungelig uitzag ja. met dat kapsel. waarvan je dacht, hoe is het nou toch mogelijk? Daar zit die kapper. Ja, nee, maar het beeld is zo belangrijk dat je denkt. Waar, hoe kan iemand die zo'n kapsel heeft en zo'n verkeerde bril en zo'n kop, hoe kan die zoveel stemmen krijgen? Maar juist precies daarom, hij maakte die authentieke indruk die voor de CDA kiezer heel herkenbaar was. En dat werkte. En na een aantal jaren, een aantal kabinetten, moet je er ook bij zeggen, werd zijn uh, haar steeds beter gestileerd. En hij kreeg een betere bril. En hij werd gelikter in zijn optreden. En dat maakte hem minder overtuigend. Dat zou je nu ook van Roemer kunnen zeggen. Want Roemer is natuurlijk echt een man uit één stuk, maakt een enorme authentieke indruk. Ik denk dat daar, weet ik helemaal niet. Ik heb de indruk dat er weinig uh, spindokters en mediatrainingen aan vastzitten, maar op een gegeven moment, wanneer hij dit succes blijft houden, kan hij er niet onderuit, vanwege alle media-aandacht, dat hij zichzelf gaat spelen. En dat gaat hem stemmen kosten. Kijk, dit lijkt me een mooie cliffhanger. Want ik ga aan tafel uh, vragen. Gijsbert, ja. en Je mag je voorstellen en dan je muziek ja, goeiemorgen. Ja. <laughs> uh, ja. Je zou bijna kreten. Dat, yeah. ja, <laughs> dat het diep in de nacht is. Um, ik wil graag beginnen met uh, het nummer zelf. Ik heb uh, gekozen voor het uh, nummer van Jim Croce. I call a name. En uh, ik ben Gijs. Ik ben uh, de zoon van Jan en Koren. Ik ben de broer van Pieter, Hester, Wietzke. Irene, Jet, Wiebe, Nelinke, Kars en Jochem. Ik ben de vriend van Noor. En ik ben de vader van Moos. Ze moeten allemaal de groeten ik, hebben. Ja, inderdaad. Ze moeten allemaal de groeten hebben. Ik ben, wat ik ermee wil zeggen, ik ben opgegroeid in een groot gezin, gereformeerd gezin. En op dit moment ben ik humanistisch raadsman in het UMC Utrecht. Uh, in mijn werk gaat het niet uh, om de waarheid of de leugen. Het gaat mee om de persoonlijke verhalen van mensen die ondanks alle tegenslag, chaos en pijn, grip proberen te krijgen op wat hen overkomt. En of die verhalen waar zijn? Ja, wie zal het zeggen? En wat gaan we luisteren? Tim Croce, I've Got A Name. Dank je. Like the pantries line in the winding road I got a name I got a name Like the singing bird in the croaking toe i got a name i got a name and i carry it with me like my daddy did but i'm living a dream that we can't give moving me down the highway moving me down the highway moving ahead so life won't pass me by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 I go there 'bout, moving me down the highway, moving me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. free like a fool I am and I'll always be I've got a dream I've got a dream they can change their minds but they can't change me I've got a dream I got a dream and I know I could share it if you want me to If you're going my way, I'll go with you Moving me down the highway Moving me down the highway Moving ahead so life won't pass me by Moving me down the highway Moving me down the highway Moving the so life won't pass me by Ja, en dat was I got a name. En dit is Hoe word ik wakker in één nacht. Identiteit en authenticiteit gaat het in deze Nacht van de Filosofie op dit moment over. En daar vond Stine Jensen en Maarten Doorman. En Maarten heeft net het onderwerp ingeleid. Mooi aan de hand van het voorval van John Leerdam. En nu ja, boek Maarten. En dat kan natuurlijk niks anders zijn dan uh, de bekentenissen van Rousseau. Want dankzij hem zitten wij met de erfzonde van echt en onecht opgescheept. Immers? Ja, ik, ik noem dat in, Rousseau en ik, de erfzonde... omdat op het moment dat je... Uh... Op het moment dat je uh, vaststelt dat je niet meer met jezelf samenvalt. op het moment dat je verlangt naar een natuurlijk ik. zoals de Indianen leven of de natuurvolk. of zoals een kind is. als je naar die naïviteit verlangt. dan heb je voortaan altijd uh, twee zelven. Namelijk dat primitieve, echte, pure, spontane. ik. en zoals je bent. Want je bent namelijk niet helemaal jezelf. En. Die dubbelheid die is volgens mij de uitvinding van uh, Rousseau. Of sindsdien zitten we met een gebakken peer. Je kunt ook niet meer ja, zonder. Is het. het is net als met Adam en Eva. Dat Eva plukt die appel van de boom van de kennis van goed en kwaad. En die kennis, dat is eigenlijk al. daarmee is het misgegaan. Want sinds, vanaf dat moment is het kwaad in de wereld. Er is niks meer aan te doen. Ze moeten uit het paradijs. Hun kinderen gaan elkaars kop inslaan. En nou, de rest van het verhaal kennen we ook. Um, en dat is met die, die authenticiteit ook. Als we naar ons echte zelf verlangen, dan is er voorten altijd een onecht zelf. En eigenlijk zie ik overal dat waar je naar authenticiteit verlangt, is inauthenticiteit Waar je naar eerlijkheid verlangt, is oneerlijkheid. Waar je naar het natuurlijke verlangt, is het uh, kunstmatige. Um, nou ja, dat is het drama waar we in terecht zijn gekomen. En de confession, dat zijn de... de maar bekend... is het een drama? Uh, ja, dat is een drama. Dat, die paradox is een drama. Omdat daaronder geleden wordt. Omdat voortdurend wij, als we naar politici kijken... We toch het idee hebben, ze zijn niet echt. Ze houden ons voor de gek. En uh, als we naar televisie kijken... dan denken we, dit is, niet, dit is een enorm verlangen naar echtheid. En dat levert die televisie wel weer. Maar dat wantrouwen blijft bestaan. En volgens mij is onze cultuur... niet alleen ikzelf, maar onze cultuur... en dat is niet alleen een uitvergroting... is geobsedeerd door die... Door die Authenticiteit, het verlangen naar het echte, naar de echte ervaringen. Dat betekent dus dat we ook iets missen. Ja. Ik zit nu even over Rousseau na te denken trouwens nog. Bekentenissen van Rousseau, dat is de eerste roman die we hebben ook. En het is een krankzinnig goede roman ook. Al is het alleen maar omdat die man van paradox naar paradox springt, voortdurend in tegenspraak met zichzelf is. En wat je daar ook uit zou kunnen leren, is hoe ontzettend moeilijk is om dan die authenticiteit na te streven. Dat is voor een normaal mens bijna niet te doen. Ja, kijk, het is fascinerend. Want het, is, het, het leest inderdaad zijn roman, maar het is echt bedoeld het is een autobiografie. Ja. En die eerste zinnen zijn al meteen dat hij zegt: ik ga nu iets heel bijzonders doen. Ik ga namelijk nou een boek schrijven over maar één persoon. Punt, ja. En dan, je weet wat de volgende zin wordt van die persoon. Dat ben ik zelf. En vervolgens uh, gaat hij uitleggen dat hij, heel eerlijk allerlei dingen, dat hij heel eerlijk zal zijn. En dan doet hij ook een aantal bekentenissen. Ook over zijn seksuele leven. En waarvan je denkt, nou dat is echt wel eerlijk. En een heleboel dingen maken een eerlijke indruk. Maar tegelijkertijd, uh, het, ja, het, hij liegt dat hij barst. En uh, hoe meer je van Rousseau weet, hoe minder ervan. Klopt, en dan kan je zeggen het is een ongelooflijke hypocriet, maar het is niet zo geloof ik. Hij is echt, hij probeert enorm zichzelf te zijn, maar dan moet je een verhaal maken van jezelf. En uh, dat staat vol. lezen. Dus zijn extreme hang naar eerlijkheid produceert weer dat bedrog. Ja. Hij hoeft helemaal niet dat boek te schrijven, niemand vraagt erom. Stine? Ja, ik ben eigenlijk benieuwd, uh, Maarten, hoe wij dit authenticiteitsprobleem ervaren en voelen in onze eigen levens. En dan bedoel ik eigenlijk niet dat we oordelen over het haar van Balkenende of de nieuwe spin van uh, Mark Rutte of, of, of, of Leer Dan. Maar eigenlijk in onze eigen levens. Hoe brengt, brengt het ons in de problemen en zo ja, hoe? Uh, op allerlei manieren denk ik, uh, bijna iedereen zit op Facebook en daar heb je een enorm dilemma namelijk, uh, je wilt jezelf presenteren, de logica van Facebook is dat je jezelf moet laten zien je favoriete films, boeken, muziek uh, iets van vrienden, vooral ook een spontane indruk maken, door snel dingen enzovoort en tegelijkertijd is dat natuurlijk volkomen uh, het, het is gespeeld en geregisseerd en, um... en ervaren we dat als een probleem? Ik denk of dat is dat het vaak alleen als voor een... 30-plussers die dat en zijn? Nee, dus nou, echt een wat ik fascineerd vind, is maken. dat kinderen van 12 kunnen snappen: al iets wat eigenlijk heel erg ingewikkeld is. Namelijk, je moet jezelf zo spontaan mogelijk laten zien. Maar niet heus. Je moet dat spontaan moet je regisseren. Kinderen van 12 snappen, dat is best moeilijk. Dat zou iemand van 200 jaar geleden, die heel knap en intelligent en sensibel was, misschien helemaal niet kunnen. En zelfs nauwelijks kunnen begrijpen. Is dat zo? Nou, zeker van, iemand van voor Rousseau zou dit niet kunnen begrijpen. Wel op een andere manier. Namelijk als je kijkt naar etikettenboeken, uh, de Hoveling. Of uh, ja. uh, in de Renaissance. Dan is er wel een soort. Uh, daar wordt wel een spanning beschreven tussen dat je je aan allerlei regels moet houden. Maar wel met een zekere losheid. En dan kan je zeggen, die zekere losheid, dat is datzelfde. Dat is dat echte, spontane. Eh. Maar ik geloof niet dat dat zo is. Want dan zit die psychologische ladingen nog niet bij die we vanaf Rousseau hebben. Dat het echt iets met jezelf te maken moet hebben. Dan gaat het toch over, nou ja, je kunt kleren heel strak dragen, maar dan zit het nee. niet goed. Dus ze moet ook een beetje los zitten. Dat beschrijft mm -hmm. Schiller ook. Dat, en, en dat is iets anders dan, dan wanneer het heeft te maken met hoe je jezelf presenteert. Mm -hmm. Nee, een van de dingen die ik wel um, zelf wel lastig vind... is dat, uh, um, nou dan toch weer even over die beeldcultuur... en die fast food identity, is dat je ziet... dat die spontane, snelle identiteit dan regeert. Bijvoorbeeld als tafeldame en tafel hier bij de wereld draait door... moet je ad rem, altijd geestig, uh, at the moment... maar vooral niet, je moet uit het hart spreken. Hè? Je moet niet al te gestudeerde, ingewikkelde, lange... Uh, ik bedoel, Rob Wijnberg is volgens mij één keer tafel hier uh, geweest. Toen probeerde hij die, de economische crisis uit te leggen. En dat was exit Rob Wijnberg van de, <laughs> van de tafel. Uh, dus dus dat, dat is toch ook een soort... Die authentieke identiteit wordt dan toch ook een gevangenisjasje, zou ik maar zeggen. Ja, het is ook een bron van anti-intellectualisme. in die zin is het weerzinwekkend. Ja? In die zin is het weerzinwekkend, ja. Maar als ik nou even nog uh, het, uh, probeer het ingewikkelder te maken... of het misschien helemaal niet snapt... die meisjes van Ogerso bijvoorbeeld... Hè? die we op televisie uh, hebben, hebben gezien... die zijn in zekere zin ook weer... toch weer veel slimmer dan, dan je denkt... want die spelen met verven zichzelf. Ja, en daar is natuurlijk dan ook een soort casting aan vooraf gegaan. Ja. Wie speelt het beste... Ja. Zichzelf. Weet je, als je het nou echt ingewikkeld wilt maken. Dus die meisjes van Gissel, die zijn op een bepaalde manier natuurlijk uh, niet heel slim. op een andere punt zijn ze heel erg leep. Ze weten namelijk dat ze daar haar genees moeten uithangen. Dat ze af en toe een beetje een platte opmerking moeten maken. Uh, dat weten ze. En dus uh, dat spelen ze op een bepaalde manier. En dan kun je zeggen dat is heel artificieel. Maar in de manier waarop ze doen, in de manier waarop ze spelen. Kunnen ze toch ook weer iets authentieks krijgen. Dat is eigenlijk de paradox van de toneelspeler. Overigens schrijft Diderot daar, de tijdgenoot van Rousseau... schrijft daar ook al over. Hè? Dus een toneelspeler moet hij nu zichzelf zijn of niet? Nee, zegt Diderot. Dat is onzin. Je speelt een rol. Het is trouwens een klassiek punt altijd bij toneelspelen. In hoeverre moet je met echte gevoelens inleven... of gaat het alleen maar over techniek en die rol goed spelen. Uh, dus nee, zegt, er, zegt er Diderot, en anderen zeggen dat ook. Je moet dus, het zijn trucs en uh, scripts, en, en dat is heel artificieel, maar als je het goed doet, en dat zie je ook bij goede toneelspelers, dan herken je toch weer die toneelspeler in zijn spelen. En daarin zit ook weer authenticiteit. Dus het is eigenlijk verdomd ingewikkeld. Ja, en wat Kun je het is nog volgeven? Ja, ja, goed. Het is, het is, het is half zes, maar dat lukt. Want jij zegt het moet kort en simpel. Nee, het nee, moet helemaal niet kort en simpel. Okay. Het, moet, het, moet, het moet, het moet helder blijven. Yeah. En Eén woord nog. Je zegt, dat is weerzinwekkend. Wat is er weerzinwekkend aan? En dan moet, dan ga, moet je even denken vanuit identiteit en authenticiteit. Want daar hebben we het over. We hebben ja. een identiteit gehad die er niet was. Toen was die er wel, want toen bedachten we hem. En nu hebben we een soort gummiballetje in handen. Nou, wat, dat we, we kunnen kneden. Wat, ja, wat weerzinwekkend is, is uh, anti-intellectualisme. <klaars> uh, en dat is niet in elke vorm uh, weerzinwekkend. Maar het is nu zo sterk dat uh, wanneer je zinnen gebruikt die te lang zijn. Alle zinnen die ik nu zo'n beetje spreek. Die uh, roepen wantrouwen op en een heleboel voorra, met name de media, um, omdat dat wordt geassocieerd met nadenken, met abstractie en dus met onechtheid. Dus wanneer je in staat bent om in uh, korte soundbites en het liefst nog met een bepaald soort geluiden en een vette lach dit naar voren te brengen, is dat veel beter dan al die veel te lange zinnen die ik nu aanspreek. Dat is jammer voor mensen die daarvan houden zoals ik. Maar. Daar ja, die vraag ga ik, die ga die ga ik zo nog stellen, want aangeschoven is Aldo. Ja, ik begin gelijk met een bekentenis. Uh, ik heb dezelfde kapper als Jan-Peter Bokenende. Uh, en waar, waar, waar woont die kapper? Uh, nou, volgens mij in Capelle, Capelle Bieselingen in Zeeland. En die heeft ook een filiaal in Middelburg zitten... waar ik dan ook wel eens kom. En die uh, ja, vertrouwde mij toe dat zij ook wel eens... Het uh, oh, is. Ja, ik, dus, dacht je, ik dacht dat je een grapje maakt. Nee, dat, maar... is, dat is echt waar. Oh, <laughs> oh, jouw haar zit toch beter. <laughs> uh, nou, die, die, uh, dat, uh, dat neem ik graag in ontvang. Uh, goed, verder uh, ben ik uh, uh, als filosoof betrokken bij uh, brandstof en aan de UvA. En ik ben eigenlijk uh, geïnteresseerd juist in het... Ja, dus ik denk veel na over het niet-nadenken. Dus eigenlijk ben ik heel anti-intellectualistisch ingesteld. Maar uh, uh, nou, niet Sommige op zo eigenlijk. Wat, wat bedoel je niet-nadenken? Uh, nou ja, bijvoorbeeld een glas water inschenken... en het, de, het slot met die sleutel, uh, sleutel uh, open draaien terwijl je denkt aan wat voor maaltijd je hebt gehad. Bijvoorbeeld dat dat allemaal handelingen zijn... die eigenlijk heel goed gaan zonder dat we daarover nadenken. En dat vind ik interessant. Dus uh, een soort expertise die we allemaal hebben, denk ik. En uh, ja, uh, dat, uh, daar denk ik graag over na. Dus, uh van alles wat maakt dat de dingen goed gaan... Ja. en die fout gaan op het moment dat je er over begint na te denken. Precies. Wat wij hier de hele avond al aan het doen zijn. Dat is het idee, ja. Nou, ja. Nee, okay. Dus uh, nou ja, ik wil hier geen standers uh, gaan schoppen. En ik ga, nee, maar dat uh, moet je wel uh, doen. Uh, nou ja, ik, uh, het liedje van mij is, zegt wat over mijn eigen authenticiteit. En dat is denk ik dat ik nou ja, toch een beetje verlegen ben. Uh, uh, en uh, daarom heb ik daar een nummer bij uitge uh, uitgekozen. En dat is van de Smiths. En ja... Ja, die zanger daarvan die, die cultiveert eigenlijk een beetje de... De eenzaamheid. En dat vind ik heel interessant. Uh, maar ja, er zit altijd een dubbelheid in. Dus uh, die verlegenheid. Die, uh, als, je dat, uh, als je dat bent. dan ga je dat ook een beetje. als een goede eigenschap zien. Namelijk van ja, ik hou me tenminste in. Ik hoef niet zo nodig aan het woord. Uh, ja, dat soort gedachten heb je dan. Maar uh, ja, het tegendeel is dat. Ja, door die verlegenheid. zit je toch op warme zomerse dagen alleen thuis de smith te luisteren. Ik vind, ik vind dat je het nu wel heel goed weet te verbergen. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat, euh... nou ja dat... Ja, goed. Dus, er zit heel erg, hij beschrijft heel goed de dubbelheid van, van de onzekerheid. Maar het, is, het is nu ook weer een trend, hè? De, de opmars van de introverten. Dus, oh. dus jouw tijden komen eraan. Okay. Laten we luisteren. And shyness can stop you From doing all the things in life you'd like to Shyness is nice And shyness can stop you From doing all the things in life you'd like to So if there's something you'd like to try If there's something you'd like to try Ask me, I won't say no, how could I?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 Book to the girl in Luxembourg Ask me, ask me, ask me Ask me, ask me, ask me Because if it's not love Then it's the bomb, the bomb The bomb, the bomb, the bomb The bomb, the bomb, the bomb that will bring us together Nature Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read? Dat was Ask en nu ik het daarover heb, ook u thuis, luisterend naar Radio 1... luisterend naar Word ik wakker in één nacht van de human in samenwerking met VP roy Of Ook u kunt tijdens deze Nacht van de Filosofie over identiteit vragen stellen. En stel ze via Twitter bijvoorbeeld, hashtag wakker En mogelijk nemen we dan straks uw vraag over identiteit en authenticiteit, want daar gaat het dit uur over met Maarten Doorman en Stine Jensen. Misschien nemen we die vraag als brandende vraag mee. We komen nu toe aan de gespreksronde hier in Desmet... waar Laurens uh, wederom een serie vragen heeft verzameld over authenticiteit. Stel hem. Ja, ik uh, vroeg me af waarom wij, uh, Europeanen, de uitvinders van de authenticiteit... Amerikanen toch vaak zo inauthentiek vinden, zo, zo nep en plastic. Um, en dan is er eigenlijk de, de vraag die daaronder ligt, is aardig doen niet eigenlijk precies hetzelfde als aardig zijn? Maarten, je hebt ervoor doorgeleerd. Ja. <laughs> uh, nou, volgens die authenticiteitsgedachte is aardig doen iets anders dan aardig zijn. Maar uh, er zit wel een goede suggestie in die vraag... Namelijk dat uh, het belangrijker is om aardig te doen dan aardig te zijn. Want als je aardig bent, maar niet aardig doet, dan heb je er niks aan. Dus, ja, precies. Uh, wat betreft die Amerikanen, die komen geaffecteerd op ons over, uh, soms. Maar dat ligt meer in het andere. En omdat wij hun manieren niet goed kennen, ik denk dat omgekeerd... een aantal dingen in Europa op de Amerikanen ook geaffecteerd... Maarten, je moet iets, iets dichter op ja, de, microfoon, de microfoon. Je moet authentieker zijn. Nog authentieker ja. die, die, die microfoon gaan praten. Dus de, de, wat betreft dat laatste... Ik denk dat uh, Amerikanen uh, op ons misschien inauthentiek overkomen... omdat ze een aantal andere manieren hebben uh, en die meer opvallen... maar dat omgekeerd Europeanen ook redelijk inauthentiek op Amerikanen over kunnen komen. Want de obsessie met... Authenticiteit is dezelfde, maar richt zich misschien op andere dingen. Ik was zelf gefascineerd een keer toen ik met een auto buiten New York reed... en in een dorpje van de twee uur rijden stopte met allemaal mooie witte houten huisjes. En ik stond ergens zo'n huisje aan en die, dat mooie wit houten huisje... dat waren plastic planken. Toen dus zag ik het huisje waren ook plastic planken en eigenlijk allemaal. En Amerikanen zitten daar helemaal niet mee, dus dat vinden wij onwaarschijnlijk inauthentiek. Maar ik denk dat een Amerikaan in Europa ook een aantal dingen vermoedelijk heel vindt. Ik bedoel, Amerikanen zijn wel weer erg van de kampvuren en. Uh, ja. Uh, stapje. Dus. Ja. Dat heeft meer met cultuurverschillen te maken dan met. Uh, met, met uh, ik denk dat het, de authenticiteit is even belangrijk in beide culturen, maar die uitzicht op verschillende manieren en dat is een verschil in culturen. Ja, maar ja, als we. Kijk, de, de andere vraag is: is het doen niet al hetzelfde als het zijn? Um, is, is als iedereen gewoon aardig tegen elkaar doet... hebben we dan niet gewoon een wereld die aardig is tegen elkaar? En is authenticiteit dan niet misschien een overbodige vraag... Uh, als nee, maar ik, denk, ik denk dat die zo diep verankerd zit, ook in ons doen... dat uh, het is als, als oplossende strategie altijd goed om te zeggen... laten we niet zo erg nadenken over wat we zijn, maar over wat we doen. En daar hoef je verder ook nergens meer over te praten. En dat is aan de ene kant dat filosofisch een hele goede oplossing. Dat is wat de pragmatisten hebben gedaan uh, sinds honderd jaar. Uh, maar tegelijkertijd raak je daar heel veel filosofische discussies mee kwijt. En daar zijn een aantal mensen ontzettend blij mee... Maar soms raak je ook wel net iets meer kwijt dan je wilt. Ook dus de hele vraag van, van identiteit kun je kwijtraken... door te zeggen, uh, ja, denk er gewoon niet over na. Uh, ga gewoon uh, uh, naar de kappen, je haren, je tanden poetsen... en. Uh, maar dan raak je toch een aantal dingen kwijt. Bijvoorbeeld een groot aantal fascinerende verschijnselen in onze cultuur. Die volgens mij met authenticiteit hebben te maken. Uh, die je in het toerisme ziet. Uh, of die, uh, de, de dingen die je op televisie ziet. Of allerlei dingen die je die veranderen en die je wilt begrijpen. Uh, zijn niet alleen een kwestie van, van doen, maar ook van zijn. Niet, niet dat het echt zo is, maar uh, van identiteit. Mm -hmm. Volgende vraag. Er zijn er ongetwijfeld meer. Zeg hey. even wie je bent ook. Uh, ik ben Daan. Um, aan de ene kant is er een soort obsessie met authenticiteit en er is een ontzettende grote druk om authentiek te zijn. Aan de andere kant is er misschien ook wel zoiets iets als te authentiek. En dan was de vraag die in mij opkwam was, als we allemaal authentiek zouden handelen in het publieke verkeer, zouden we dan niet ontzettend van elkaar schrikken? Ja, uh, authenticiteit veronderstelt juist een soort uh, direct handelen en spontaan handelen en... Uh dat is ook een bepaalde een trend. Hè. Ik, ik doe wat ik zeg, ik denk wat ik, ik, denk wat ik uh, vind. En al die dingen, uh, daar zit een enorme uh, uh, primitieve manier van leven in... die heel schadelijk is voor de complexe maatschappij waarin wij leven. En uh, dat begint echt met Rousseau, die een zo enorm wantrouwen heeft... tegen alles wat met beleefdheid en goede manieren heeft te maken. En die daar waarschijnlijk ook tegen aangelopen is... in die hele ingewikkelde Franse maatschappij waar hij leefde. Dat is misschien een deel van zijn verlangen naar een natuurlijke toestand en naar de naïviteit van het kind... precies daaruit voorkomt. Maar je suggestie dat dat geen goed idee is... die onderschrijf ik volkomen. Dank ja. De volgende. Even kijken. Dan gaan we de hoek in. Ik ja. wil trouwens, als het mag, heel even reageren... als Amerikaan zijn <tieft> op het beleefdheid, authenticiteit van de Amerikaan. Ik denk eigenlijk dat... Dat uh, hi, how are you? En alle dingen die wij nep vinden aan Amerikanen. dat dat gewoon beleefdheidsvormen zijn. En dat er eigenlijk helemaal niet zo heel veel mis mee is. Um... Maar de vraag. Uh, ja, sorry. Uh, de vraag, mijn vraag is eigenlijk. Um, of er zoiets is als lichamelijke authenticiteit. Uh, want wat bijvoorbeeld nu heel erg populair is. Uh, is uh, neurowetenschap, waarin alles gedetermineerd is. En dat zou dan toch een soort van. dat zou onze ware authenticiteit zijn. Dus is er nog zoiets als lichamelijke authenticiteit? Ja, ik, ik vind het lastig te beantwoorden, maar ik behoor in de vraag eigenlijk juist het verlangen naar authenticiteit. Namelijk dat wanneer je denkt wij zijn ons brein en onze gedachten worden helemaal bepaald door uh, neurotransmitters, en, uh, dan denk je maar waar ben ik dan eigenlijk zelf? Wat is mijn echte zelf? Wat Mijn, mijn echte identiteit kan toch niet dat zijn? Dus de vraag is eigenlijk een, een uiting van een verlangen naar authenticiteit... waar ik niet meteen een antwoord op zou weten. M Misschien in één woord bijvoorbeeld baren als vrouw. Ik bedoel, het meest authentieke moment in mijn leven, dat was dat waar ik het meest dierlijk was. Mm -hmm. En ik heb, je hebt dan toch wel al die voorschriften nog steeds. Nou, je is dat toe. was dat authentiek? Nou ja, ik bedoel, zij vraagt naar lichamelijke, ja, ja. lichamelijke authenticiteit. Mm -hmm. En dat is toch, er wordt gezegd, wij praten een heleboel, maar je ware zelf, of de waarheid over jezelf, misschien zit misschien toch je lichaam uh, besloten. Uh, dus dat 80% van onze communicatie is de non-verbale communicatie en de waarheid over jezelf. Ja, je, dat lichaam, dat heb je mee. En dat kun je ondanks dat lichaam, kun je wel heel veel taal, maar ja, je lichaam gedraag je toch. En dat heeft ook wel eens een beperkingen op wat je kan maar ook zo dat zit toch in dat lijfelijke. Ik zit eraan te denken dat voor dus ik ben werd ik nagedaan door twee meme acteurs uh -huh. en die hadden in vijf seconden mijn identiteit te pakken. Ja? Alleen maar door mijn lichaamstaal te kopiëren. Ja. Nou, wat deden ze dan? Nou, ze gingen een neutrale houding staan eerst. Ja? Toen gingen ze stap voor stap mijn lichaamstaal. Ik stond ook in een neutrale houding dacht ik. Ik moest een stukje lopen. Dus oh. eerst wat ze deden was het verho verhoofd ze deed een beetje als een karikatuur, hoofd gingen ze helemaal zo doen, Omdat en dat schouders zo, en je, je gaat nu onder... naar voren met je hoofd. Ja, en dan het onderlijf liet ze een beetje. Je ziet in een uit ja, nou, en een ik voelde me echt ontzettend betrapt, want ik dacht jeetje, ze hebben in vijf seconden hebben ze toch een soort authentiek iets van mij te pakken maar dat is door het lichaam te kopiëren. Ja, daarom maar, vind ik het ook zo'n goede vraag. Stine, kun je dan authentiek vrouwelijk zijn of mannelijk? Nou, ik denk vrouwelijkheid en mannelijkheid is voor een deel wel, wel een, ook weer een performance. Misschien een jas die je kunt oefenen. Maar ja, aan, de, bare, kant, bare aan de andere de kant blijkt bouwen. er ook... Ja, maar toch? nou, ja, maar als man heb je dan ook weer een soort rol. Maar aan de andere kant blijkt er ook wel uit als dat gezegd wordt. Dat vrouwelijkheid een soort jasje zou zijn. Blijkt er dat er toch weer iets authentieks onder zit wat je dan toch bent. En dan zou je vrouwelijkheid of mannelijkheid moeten gaan aantrekken en oefenen. Dus dan zit er toch weer iets authentieks onder wat dan misschien... Ja, helemaal niet zich zo laat vangen in dat mannelijk-vrouwelijk. Wat denk jij? Goeie vraag. Um, nou, ik denk persoonlijk dat er niet zoiets bestaat als authentieke vrouwelijkheid en mannelijkheid. En ik denk daarom ook dat het, uh, de neurowetenschappen op dit moment zo gevaarlijk zijn. Omdat ze je dus wel vastpinnen op een, authentieke licha of een lichamelijke authenticiteit... die volgens mij compleet veranderbaar is. En compleet uh, uh, open en uh, ontvankelijk is voor... Uh, constructie en voor omgeving en voor uh, zelfs de manier waarop je misschien met je schouders naar voren zit, dat dat een manier is als je als kind onzeker bent geweest heb je misschien een minder open houding dan wanneer je uh, dat niet bent. Dus ik denk, uh, ik geloof niet in lichamelijke authenticiteit, nee. Heb je kinderen heb je al gebaard? Nee, goddank, nee. <lacht> ja, 21, hè? Ja. ja uh. 21, 21. 20 kinderen? 21 <lacht> kinderen. Ik denk dat we dat we, dat we dat we dat we de vragenronde hierbij uh, af gaan sluiten en dat we ons langzaam gaan voorbereiden op, uh, op de vraag die straks uh, geformuleerd moet, moet, moet gaan worden. Heb jij al een idee wat voor vraag er over authenticiteit en identiteit brandend op tafel moet komen te liggen? Nee, hè? Kunnen wij ontsnappen aan de paradox die ik heb uh, uh, geformuleerd in mijn boek. Dat is het, echt of het verlangen naar echtheid, onechtheid opnoemt. Authenticiteit, kunstmatigheid. En of oproept. je daaraan kunt ontsnappen. Of je daaraan kunt ontsnappen. Kijk, dat is een hele mooie vraag. En dan moeten uh, Stine, en René ten Bos en Frank Meester straks proberen om die vraag helemaal lek te schieten. Zodat we, en dan mogen jullie ook allemaal aan meedoen. En de mensen thuis natuurlijk. Zodat we een nog betere vraag Misschien kan hij nu helemaal lek getwitterd worden. Ja, dat is mooi. De vraag werd om kwart voor zes lek getwitterd. <lacht> Lauwens. Ja, ik ik ik stel, stel, stel je voor, maar jij loopt de hele avond al vragen te vissen. Ja, maar ik heb me nog niet voorgesteld. Maar je hebt je nog niet voorgesteld, in, inderdaad. Ik ben de oprichter van brandstof. En... Uh... Ik zit nu even aan tafel, in plaats van dat ik rondloop met de microfoon. Als ik eh, nadenk over authenticiteit en ook alles wat, wat ik erover heb gehoord... dan vraag ik me altijd af wat het nou eigenlijk is. En dat is iets, toch een soort vraag waar ik heel de tijd mee rond blijf lopen. Ook nu vanavond weer. Want eh, ik kan het niet helemaal uitleggen voor mezelf... maar gelukkig zit ik met allerlei hele slimme mensen aan tafel... die dat misschien wel voor mij kunnen doen. Maar als je erover nadenkt, dan lijkt het wel... op het moment dat je het bedenkt, dan lijkt het op de een of andere manier wel te verliezen. Dus op het moment dat je nadenkt over authenticiteit of of je zelf authentiek bent... dan lijkt het wel weg te gaan, dat het weg, wegvliegt. Want dan, dan is het er niet meer. Dus als je gewoon handelt, misschien wel ook wat Aldo er straks zei... als je gewoon in je moment zit en er niet over nadenkt, dan gaat het allemaal vanzelf. Op het moment dat je het gaat bedenken, is het weg. Nou, ik heb een liedje, en dat, ga, dat is een bekend liedje van, uh, van Eminem. Dat is het liedje Slim Shady. En dat gaat natuurlijk over authenticiteit. En ik denk dat hij daar iets heel moois laat zien... Dat je namelijk aan de ene kant is hij natuurlijk de man die uh, door velen als authentiek wordt gezien. En daarin ook gevolgd wordt door een, nou ja, toen ik dat liedje maakte in hele korte tijd heel veel mensen uh, uh, meer. Uh, terwijl hij natuurlijk ook oproept, hij roept juist in dat liedje op om zichzelf, om vooral jezelf te zijn. Dat je je afzet tegen een heleboel dingen. Uh, dat je juist je rug toekeert naar allerlei dingen die van de, van bu van de buitenwereld komen. En uh, later heeft hij natuurlijk een liedje gemaakt over, de, over geloof ik geloof dat die man St Stan heette. Ja. Die dus natuurlijk achtermaal achter zat als een, als een freak. Maar hij legt volgens mij in ieder geval een deel van, van mijn vraag bloot. Namelijk dat je aan de ene kant roept, hij enorm op tot authenticiteit. En wat er gebeurt, is dus dat iedereen achtermaal hobbelt als een Stel Lemmingen. En uh, ja, dat is natuurlijk het dilemma waar volgens mij heel veel mensen iedere dag mee te maken hebben. Dat je dus van de buitenwereld zoveel impulsen op je afkrijgt. Waardoor je wordt gedwongen, zeg maar, om je af te vragen van joh, dat, ja, wil je daarin mee of niet? May I have your May I have your will the real slim shady please stand up? I repeat, will the real slim shady... Stand up. We're gonna have a problem here. Y'all act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor, like panic. Like Tommy just burst in the door. We started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the. Oh, wait. No, wait. You're kidding. He didn't just say what I think he did, did he? And Dr. Dre said.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 Is. Of course they're gonna know what in the course By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel Don't they? We ain't nothing but mammals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 Stand up, please stand up, please stand up. Smith don't got a cuss in his raps to sell records. Well I do, so fuck him and fuck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 Slim shady in all of us er fijn aan het wijnen ja dat was Eminem met Slim vind dat shady de tafel Vier mensen, want het einde van dit vierde uur, onze filosofienacht, dan word ik wakker in één nacht, identiteit en authenticiteit, Maarten Doorman sprak er dit uur over, samen met Stine Jensen en nu ook weer aangeschoten. Frankmeester en René Tempels, want we moeten een brandende vraag bedenken voor het volgende uur waarin we vier brandende vragen gaan beantwoorden... over identiteit, identiteit en werk, identiteit en liefde... en dan nu identiteit en authenticiteit. René ten Bos, ga jij eens een mooie voorzet geven... Voor de brandende vraag. Voor de brandende vraag. En denk aan die kapstok van je... want die komt de hele tijd terug. Zeg nog even hoe dat ook alweer zat met de kapstok waar de jas aan hing. Nou, wij spelen verschillende rollen. En wat is dan identiteit? Het is gewoon een beeld van uh, die socioloog uit Canada, Goffman. Die zegt van, uh, ja, ja, soms. Kijk, ik ben bijvoorbeeld vader. Straks, over een uurtje of vier ben ik een soort van voetbalouder. annex coach. Uh, soms ben ik uh, uh, hoogleraar, soms ben ik filosoof. Maar maandag ben ik gewoon een schaker. Ik hou ook erg veel van schaken. En wie ben ik dan? Dus dat zijn al die verschillende dingen. dat zijn eigenlijk jasjes die je aan kunt doen. En de veronderstelling in onze cultuur is dan dat er een soort kapstok is... waaraan je jassen kunt hangen. En die kapstok zou dan je echte zelf zijn. Of je identiteit of weet ik veel wat. Nou ja, en uh, Frank en ik hadden het er net al een beetje over... ik geloof eigenlijk niet dat zo'n kapstok er is. Dus je valt in die zin erg samen met je rol. Maar daar wil ik helemaal niet over hebben. Of met je rollen, moet ik zeggen. Ik, ik, ik zit me af te vragen, want dat was mijn brandende vraag eigenlijk. Uh, in hoeverre wordt dat hele discours over authenticiteit niet gigantisch geleid door schijnheiligheid? En, en dat is natuurlijk een woord dat er heel dichtbij hoort. Omdat dat zeg maar, het volkomen tegendeel lijkt te zijn van, uh, van authenticiteit. Hè? Maar iemand die ik erg lief heb, die moest eens een keer een formulier invullen over de vraag wat hij nou vond van school. En uh, die ziet dan zo'n rijtje van 0 tot 10. En uh, ja, wat vult dat joch in? Dat denkt dan goed na. En die denkt, ja, het is niet zo dat ik het helemaal irrelevant vind. Dus die neemt die vraag buitengewoon serieus. En die vult dan gewoon een 2 in, een 3. Dus ergens tussen een 2 en een 3. Himmelhoogjoudzend enthousiast ben ik niet, maar ik zie nog enig belang ervan. En op het moment dat je dat invult, heb je dus problemen. Dus wat wordt hem gezegd van alle kanten? Hè? In het vervolg moet je dat niet zo invullen. Vul nou gewoon een sessie in. Kijk, dat is een behoorlijk uh, schijnheilige manier van omgaan... met uh, een bepaald soort vraagstuk. En dat vind ik... Uh, dat, dat, dat, dat is, uh, ik vind dat dus ook uh, heel erg interessant. Want enerzijds word je constant aangemoedigd om zeg maar, authentiek te zijn. En anderzijds hebben we ook allemaal systemen die het gigantisch ontmoedigen. Vandaar dus mijn vraag. Wat is er nou eigenlijk met, met, uh, uh, in die relatie tussen authenticiteit en schijnheiligheid? Kijk, nog één ding. mag ik. Uh, ja, ja. Zo'n nee. vraag is één ding waarmee je begon en dat ik nog niet goed begrijp. Dat je zegt, uh, met die kapstok, hè, een kapstok, daar hangen jassen aan. Dus die, dan is er toch een kapstok waar die jassen aan hangen. Of zoals je het zegt, je speelt alleen maar een aantal rollen. Ja. Maar als je speelt, wie is dan die je die speelt? Ja, dan ga, dan ga ik aan jou een Wittgenstein-Ciaanse uh, wending uh, geven. Dat is een misleiding van de taal. Goed, maar wij zitten in de taal gevangen. <lacht> zoals vele ja. generaties ja. filosofen ons hebben uitgelegd. Als we het nu even gaan. We zitten in die taal gevangen. Die taal ja. die maakt voor een heel groot deel wie we ja. zijn, hoe we de wereld ervaren. Dus dan bedoel ik dat helemaal niet over hoe het werkelijk is. Maar uh -huh. dan zitten wij toch in dat voor mijn een paar taalspelgevangen, waarin wij rollen spelen. Wij, waarin je een rol speelt. Ik speel rollen, jij speelt rollen. Wie is die ik of die je? Want we hebben het wel over spelen, hè? Dus er wordt gespeeld door... Nou ja, als we in die taal gevangen zitten... en je houdt dat heel strikt aan, zijn er niet meer dan woorden... die we gebruiken om te kunnen communiceren. Maar er zit er verder helemaal niks achter. Ik zeg niet dat ik het daar meteen mee eens ben, maar... ik vind de gedachte om... om... Ik heb het altijd heel moeilijk gevonden om over mezelf na te denken vind ik heel lastig. Maar even, en, en het lichaam ja. dan? I maar wacht even, wacht even. Maar je toch die jas aan? Wacht even, ik wil nu. Frank, jij moet. Ja, ja. Ja. Ik ja. had eigenlijk een hele andere vraag. Wat, wat ik vond het een interessante discussie net. En het gesprek ook over. Ja, kan die authenticiteit. Uh, daar zit een paradox. Hè? Zodra je authentiek probeert te zijn. Uh, ben je het al niet meer. Maar we hebben het nog niet gehad over het belang van authenticiteit. Dat, dat vraag ik me heel sterk af. Nee, maar wacht even. Wat, de... heb, wat hebben we eraan? Wat hebben we aan authenticiteit? Ja. Wat moeten we ermee? Ik vind dat we wel veel economische nut vragen. Nee, wat, maar, hebben ja, ja. wat hebben we aan authenticiteit? Wat hebben we aan werkidentiteit? Wat hebben we aan even, het, het, het, het kan allemaal straks in het volgende uur... Kan allemaal, kunnen al die vragen ook weer van tafel en zo... we hoeven ook geen antwoorden te bedenken. Ja, ik bedoel, daar is filosofie helemaal niet voor, toch? We moeten wel op weg geraken, dat zijn we al een aardig eind. Wat is de beste vraag om straks mee te nemen? Het is geen competitie, we moeten even samen... Uh, uh, nou ja, wat is beter voor de samenleving, authenticiteit of schijnheiligheid? Is dat een vraag? Dat vind ik. Dat is een vraag waar we niet tenminste zich mee bezighouden. Nice ja. Ja, we eraan, maar. ja. Is het? Ik zie toch niet dat, Dan zou ik zeggen: is authenticiteit een goed of nuttig begrip voor de samenleving of voor ons leven? Of niet. Het is een pragmatische. Het is what does it pay? Ja, dus het is een beetje een pragmatisch weer opnieuw zo'n ja. pragmatische vraag. Maar goed, dat is filosofisch veel voor te zeggen. Er is mm -hmm. positie, het is ook altijd een teleurstellende positie, maar er is filosofisch Dan veel he voor te he zeggen. Mee, he? Maar uh, uh, het is niet authenticiteit. Ja, het is natuurlijk al een oppositie. Authenticiteit en schijnheiligheid. Maar um, je kiest of voor, laat ik zeggen, het discours van authenticiteit. Er zit schijnheiligheid daarbij. Of ze kunnen allebei van tafel, dat bedoel ik eigenlijk. Begrijp ja. je mijn punt? Maar ze kunnen ja. allebei zo van tafel? Ja? Ik zou het niet voorstellen. Ik, zou, ik vind het goede vraag. Ik vind de vraag goed. Wat ja. is het P? aan de Wat goed, hebben we eraan? Ja. Wat hebben we eraan? Maar ik vond ook jouw vraag. Uh, van, uh, van die paradox Docs ook nog ja. ook wel goed om mee Volk te nemen, goed. daarbij. Ja. Ja. Ja. Misschien... misschien zou hij die ja. nog willen vragen. Wil je nog even één keer ja. dit, like, als een soort bestelling ja. aan het opnemen? Ja. Ja. Heb je zo'n smal papiertje? Ja. Want dan, ja. ja, is er iemand die ja. mee Laugens, schrijft ja, mee, ja, ja, neem ja. ik aan. Hè? Ja, fijn, want dit gaat. Uh, is het mogelijk om onder de paradox uit te komen dat uh, ons verlangen naar authenticiteit altijd zijn tegendeel oproept? Onechtheid het oproept? Eigenlijk is dat ook de vraag: wat hebben we eraan? Hè? Nou... Dit is een andere vraag volgens mij. Ja, <laughs> ja. Ja, we moeten af van die nusvragen. Ja, hè? Ja. Die dus zijn al? ook teleurstellend, dat ben ik met ja. eens, je ja. eens. Ja. Het, is, het ja. is filosofisch, komen we er heel ver mee. Want nee, dat is wat het pragmatisme... Authenticiteit, doet, verliest, wat dan dan hebben dan we eraan? Dat moeten we dus niet doen. Dat moeten we niet doen. Jouw vraag wordt het, Maarten. Nog één keer. Ja, is nee, de derde hem, keer. maar ik ben nee, maar dat... steeds weer opnieuw formulier. Maar, uh, nee, maar hoe dat, komen? Ook, ja. Ja. is het mogelijk om uh, onder de paradoxen uit te komen die door uh, ons verlangen naar authenticiteit worden opgeroepen? Ja, en denk je ook een antwoord te hebben straks? Nee, want ik heb van jou geleerd dat we vooral op zoek zijn naar vragen. Dus maar ik, ik, ja, maar dat was... Ik, nou, dat maar was een brandende de... op brandende vragen, moet ja, je niet bederven uh, door een antwoord. Dus, uh, is dat zo? Uh, ja, ja. ja dus uh. ik ga na het nieuws... ga ik... Uh, dan ga ik dan... Mag ik dan op de... Mag ik dan, op de uh, dan geef valk? ik je orders. Nee, ja, dat is goed. Dan heb, ik nog, dan heb ik er nog eentje. We hebben er vier. Ik ben er over drie heel tevreden. Alleen die van de liefde, die wil ik dan nog één keer... Want daar zaten we een beetje, we hebben nog, we hebben nog, we hebben nog één minuut. Je het, want dit is het handschrift van een van jouw medewerkers volgens mij. Stine ja. Jensen, dat kan ik niet lezen. Ja, deze vraag uh, luidde... Als liefde ten onder gaat aan het huwelijk... en andersom, met welke van de twee moeten we dan ophouden? Maar we zoeken eigenlijk naar een vraag die iets sterker op identiteit uh, ja. gebouwd is. Hè? Heeft er iemand, en dan heb je echt... Nog, ik, Liefde, wat is het Eén minuut. Van? Wie kan er in. Frank, jij hebt, jij hebt iets met Marlee Huygen gedaan. heel kort en pregnant. Dit moet jij dan nu doen. Jij moet nu die vraag. Het was jouw onderwerp. Het was mijn onderwerp. Ja, nee, ik, ik zou die vraag wel zo houden, maar ik zou er dus achter zetten. Kom maar. Ko Kom maar, zeg. Ja? <lacht> op het werk. Ja. <lacht> ja. <lacht> Liefde op het werk. <lacht> Kunnen we niet gewoon neutraal. Houden voor onze identiteit? Want het gaat, er, het gaat er niet om of het een goede identiteit is, of we die identiteit kunnen behouden. Maar wat he, moeten we één van twee over boord gooien? Maar moeten we nu misschien dan toch een vraag formuleren over zelfverlies en autonomie? Omdat ja, maar dat wat, hierin besloten is. Luister, ik weet het goed gemaakt. We zijn bijna aan het einde van, van dit uur. Frank gaat deze vraag opnieuw formuleren. Hij heeft een pen bij zich. En <lacht> straks dan komt het onderwerp en dan heb jij een bondig veranderen wat mij betreft. Jij gaat dat doen. dan hebben we vier vragen. Want dit was dan toch echt het vierde uur. Van Hoe word ik wakker in één nacht? Een programma van Human in samenwerking met VPRO en brandstof. Vanuit Café Desmet in Amsterdam. Wat staat er zo meteen naar het nieuws op het spel? We praten dan verder over de vier brandende vragen. Drie hebben we er. Vier, de vierde komt eraan. Die we in de afgelopen uren hebben vastgesteld. Over onze identiteit. Aan tafel zitten dan alle filosofen. Stine Jensen, Maarten Doorman, René ten Bos en Frank Meester. En denk met ons mee. Blijf ons vragen stellen via Twitter. Wakkernacht, hashtag wakkernacht moet ik zeggen. En bekijk ons via radio1.nl. We zijn nu live te zien. Klikt u even op webcam. En graag tot over een paar minuten.